In Zeeland is een Belgische vrouw overleden die eerder vandaag gewond uit het Grevelingenmeer was gehaald. Volgens de politie is het een vrouw van 45 uit Assen in Vlaams-Brabant. Watersporters haalden haar aan het einde van de middag uit het water. Omstanders hebben haar gereanimeerd. In het ziekenhuis is de vrouw aan haar verwondingen bezweken. Het is onduidelijk hoe ze gewond is geraakt. De politie vermoedt dat ze betrokken was bij een ongeluk op het Grevelingenmeer.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 In de nacht van vrijdag op zaterdag trekken regen- en onweersbuien het land in. Dit was het NOS-Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Alje Kamphuis. Goeienacht. Deze week wordt in Amsterdam de Gay Pride gehouden. Het jaarlijkse feestje voor homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders. En natuurlijk ook voor hetero's, eigenlijk steeds meer. Prominent aanwezig deze week en eigenlijk ook de rest van het jaar is Ellie Lust. Ze is woordvoerder van de politie in Amsterdam en voorzitter van Roze in Blauw. Een netwerk binnen de politie dat de belangen beschermt van uh, ja, eigenlijk niet heteroseksuelen. Binnen en buiten de politie. Ellie, welkom vanavond. Jij bent de komende twee uur hier te gast. En ik las, jij bent ook koningin van het jaar, 2012. Ja, inmiddels ben ik die titel alweer kwijt. Want uh, bij verkiezingen werkt het zo natuurlijk... dat er weer nieuwe verkiezingen komen. En ik kon niet uh, herverkozen worden. Dus inmiddels is een andere vrouw verkozen tot koningin. Maar wat is dat? Ja, het is natuurlijk een beetje een ludieke verkiezing die ik uh, gewonnen heb. omdat uh, ik me ingespannen heb. en dat natuurlijk nog steeds doe. om het ook voor uh, de lesbische vrouwen iets gemakkelijker te maken. En dan met name natuurlijk voor wat betreft veiligheid. Maar loop je dan een heel jaar lang iedere dag met een roze strik op? Of? Met een kroon natuurlijk. <lacht> een roze kroon? <lacht> nee, ik heb ik, het dus wel grappig. want ik kreeg wel een kroon op het moment dat ik uh, de verkiezing won. En, um, nou, en dat werd dan helemaal op zo'n mooi plateau gebracht. En daar uh, was ook... AT5 was dan nog bij. Dus dat werd de Amsterdamse nog, zender. De Amsterdamse zender. Dus daar werd nog wel even wat body aangegeven. En uiteindelijk heb ik die titel dan uh, twee jaar mogen dragen bijna. En uh, gaf ik af en toe even acte depressants bij een uh, leuke gelegenheid. Voel je je ook icoon? Uh, nee, want ik ben en blijf de dochter van de melkboer. Dus ik voel me niet een icoon. En ik weet wel inmiddels dat mensen op die manier soms zo naar mij kijken. En dat merk ik eigenlijk dagdagelijks... omdat ik bijna elke dag wel aangesproken word op straat... door mensen die altijd hele lieve reacties hebben... of omdat ze me als woordvoerder aan het werk zien... of omdat ze iets zeggen over mijn werk als voorzitter van Roos in Blauw. Maar hoe belangrijk is het dat, dat er iconen zijn? Uh, nou, het is een beetje... En dan homo-iconen bedoel ik dan? Hè? Ja, nou ja, als het gaat over open zijn over wie je bent... Uh, zou ik uh, iedereen die, uh, die is zoals die is... in ieder geval op willen roepen om daar open over te zijn. En dat zeg ik nu wellicht vanuit een hele gemakkelijke positie. Want ook voor mij is het niet heel gemakkelijk geweest... om daar open over te zijn zoals ik dat nu ben. Maar waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat dat uh, andere mensen kan helpen om die stap ook te zetten. En je bent goed zoals je bent. Dus uh, je hoeft je nergens voor te schamen. En je ziet toch vaak dat of vanuit religie of vanuit traditie... mensen ervoor kiezen om niet open te zijn in wie ze zijn... terwijl mensen dat natuurlijk wel mogen zijn. En zeker hier in Nederland. Ja, je zegt het al zelf, uh, hier in Nederland. Maar de, dat is natuurlijk een groot verschil met het buitenland. Daar komen we zo op terug. Um, het thema van Gay Pride is dit jaar reflection. Um, eigenlijk terugkijken op waar je vandaan komt, waar je nu staat... en waar je in de toekomst naartoe gaat. Um, veel mensen kennen jou van verzocht. Daar licht jij Amsterdamse zaken toe. Maar voor de mensen die jou niet kennen, um, beeld je even in. Je staat voor de spiegel. Uh, wie zie je dan? Nou, dan zie ik voor een belangrijk deel ook mijn tweelingzus, Marja. Want wij <lacht> lijken heel veel op elkaar. Um, en dan zie ik een uh, vrouw van 46 jaar. Die uh, is opgegroeid in een liefdevol gezin in Oostzaan. Met uh, een vader als melkboer en mijn moeder was huisvrouw. Um, ik heb een broer nog. Uh, ja, die mij... zien we niet hè, in de spiegel. Oh, oh nee, dat klopt ja. Nu ga ik eigenlijk vertellen wat we niet zien. <lacht> um, en als je jezelf dan ziet. Ja, dan zie ik een... Uh, Tevreden? Ja, tevreden. Ja, Ik ben een gelukkig mens. Ja. Ja. Ik ben blij met uh, wie ik geworden ben. Uh, ik ben blij met wat ik doe. En ik ben ook blij met de mensen met wie ik ben. Want op welk punt sta je nu in het leven? Uh, nou, ik ben 46. Dus dan ben ik ongeveer op de helft. Hè. Um, en als ik dan terugkijk naar de afgelopen jaren. Ik heb 26 politiejaren inmiddels achter de rug, waarvan ik er 20 op straat heb gewerkt. Um, waar vind, waarin ik ontzettend veel geleerd heb, natuurlijk, over het leven en over mensen. En dat heeft mij als mens ook enorm verrijkt. En... Ja, dat klinkt dan heel mooi, maar noem, noem nou eens wat dan. Als je nou, 20 jaar geleden in de spiegel had gekeken, wat, wat is dan het verschil met nu? Nou, ik denk dat als ik 20 jaar in de spiegel had gekeken, dan had ik mezelf ook al heel groot gevoeld. Want als je. Uh, op elk moment natuurlijk in de spiegel kijkt... dan vind je jezelf over het algemeen nou, volwassen, zeker uh, boven de twintig... en dan denk je al heel veel te weten. Maar op het moment dat het leven zich ontwikkelt... en je ouder wordt en je het leven meemaakt... ook met het verdriet wat daarbij hoort... dan geeft dat natuurlijk wel uh, persoonlijke groei. Maar wat heeft die groei dan veroorzaakt? Noem eens één ding. Uh, het heeft mij een rijker mens gemaakt... En daar bedoel ik. Wat dan? Ik, uh, in, als het gaat over, uh, over inclusiviteit. Ik zal nooit mensen buitensluiten. En zeker ook vanuit mijn werk, ook voor Roze in Blauw. waarin ik altijd oproep dat mensen kunnen zijn wie ze zijn. Dat is ook omdat ik gezien heb wat het doet met mensen als ze dat niet kunnen zijn. En dat heb ik wel door de jaren heen gezien. Want dat heeft jou dan laten groeien, dat je dat gezien hebt en daar neem je zelf ook iets van mee? Ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk mensen voor me gezien... en mensen met mensen gesproken, ook uit andere landen... Uh, die absoluut niet veilig genoeg zijn in hun omgeving... om te zijn wie ze zijn. En ik heb ook gezien hoe belangrijk het is dat mensen dat wel kunnen uh, zijn... omdat dat zelfs kan leiden tot, uh, nou ja, tot verschrikkelijke dingen. Waar staan we nu als homo's in Nederland? Want dat reflection is natuurlijk breder bedoeld, niet persoonlijk. Kun je persoonlijk op jezelf betrekken, maar het is eigenlijk breder bedoeld. Waar staan we dan in Nederland nu als homo's? Ja, als ik dan even kijk naar de Amsterdamse situatie. We zijn uh, de ere titel van Gay Capital kwijtgeraakt... omdat er toch, nog, to, toch veel incidenten gebeuren gerelateerd aan geaardheid... Maar ik zeg altijd, geef mij dan de andere gay capital. Want ik weet niet welke stad dan die titel mag dragen. En ik vind Amsterdam eigenlijk nog steeds gay capital. Dus ik denk dat wij in Nederland en ook zeker in Amsterdam... nog steeds uh, heel gelukkig mogen zijn in dat we in dit land leven. Maar je hebt natuurlijk ook Raalte, uh, Sassenheim, Enkhuizen... Ja, en uh, daar kan de situatie natuurlijk ook anders zijn. Maar goed, dat is voor mij natuurlijk lastig om te beoordelen. Uh, het is wel zo dat we zeker ook met ons roze-in-blauw-team... Uh, ver voor de troepen uitlopen in Nederland en ook over de grens. Uh, ik zeg wel eens met trots, wij zijn wereldkampioen. Dat geeft me één korps die het beter doet dan wij. Daar gaan we het straks nog over hebben. Eerst nog even vanavond. Uh, jij was bij de Pride Walk in Amsterdam. Ja. Honderden homo's liepen van het Mercatorplein naar het HOMO Monument. De NOS bericht er als volgt over. In Amsterdam hebben honderden homoseksuelen en zogeheten pride walk gelopen uit protest tegen geweld, tegen homo's. En onder hen waren ook activisten uit Rusland en Oekraïne. Because the aggression that comes from the outside, from the anonymous crowd, is really growing, it is escalating. And as a person living there. Um... Ik kan het it dag voelen. Homo-activisten uit Rusland, uit Oekraïne noemen ons land bijna paradijselijk voor homo's en lesbiennes en voegen zich zo dadelijk bij deze Pride Walk. Wat was dat nou precies, Leg eens uit. waar was je bij? Uh, het, is een, uh, het, is meer een, het is niet zozeer een demonstratie, maar meer een manifestatie die in beweging is. Je loopt dan, uh, de verzameling was dus op het Mercatorplein. Dus ook een bijzonder plein, dat ligt in de Baarsjes in Amsterdam-West. Waar natuurlijk ook heel veel mensen vanuit andere culturen wonen. Dus ik vind het een hele mooie gekozen locatie om juist de diversiteit van de LHBT-gemeenschap... ook juist in dat stadsdeel te laten zien. En er gebeurt nog wel eens wat in West? Ja. Ja, dat klopt. En, uh, dus het is heel mooi dat, uh, dat dat evenement dan ook naar de wangen van de stad zich verplaatst. En niet uitsluitend en alleen in het centrum. Nou, en dan loop je dus met honderden mensen inderdaad over die Jan Eversenstraat. Eigenlijk meer of meer in één rechte lijn rechtdoor over de Rozengracht-raadhuisstraat. Zo naar het Homo-monument. Hoe was de sfeer? Goed, zonder meer. Ja, het was natuurlijk ontzettend warm. Dus uh, er werden allerlei uh, flessen water uitgedeeld aan de deelnemers. Uh, ja, er werd muziek gemaakt, er werd gedanst. Heel veel mensen bleven stilstaan aan de kant. Uh, mensen in trams die, uh, die foto's stonden te nemen. Want het is natuurlijk een wel heel kleurrijk gezelschap wat daar dan uh, zo voorbij komt. En ja, wat noemen ze landen die daar vertegenwoordigd waren vanavond? Ja, mensen uit Afrika. De Oekraïne was daar uh, aanwezig. Uh, nou, Oeganda was daar uh, aanwezig. Ja, zoveel verschillende mensen uit landen... waar dat onderwerp al niet eens bespreekbaar is. Nee, vanochtend een bijzondere fotoreportage in de Volkskrant. Ja, heel ge mooi. Gemaakt door Erwin Olaf met, met vier Afrikanen. Ja. En als je die verhalen leest... Nou, je, je gelooft het bijna niet hè? Nee. Hoe, hoe daar nee. met homoseksualiteit wordt omgegaan. Ja. Verkrachtingen... Uh, ja. Nou ja, ja, nog erger dan dat. Correctional rapes hè, bij vrouwen. Als, als men denkt dat vrouwen lesbisch zijn... dan worden ze verkracht door een man... omdat uh, daarmee dan gehoopt wordt dat ze tot inkeer komen. Het is echt te gek voor woorden. Afschuwelijk. Maar het is wel de dagelijkse praktijk van die mensen. En dan kom je... Uh, in Nederland, waar dat onderwerp bespreekbaar is. Ik was vanmiddag uh, bij een receptie in de Amstwoning. Daar waren ook heel veel homo-activisten. Ja, en dan staat Erik van den Burg daar als loco-burgemeester... iedereen te verwelkomen. dan zijn we daar met een aantal collega's van Roze in Blauw... in uniform aanwezig. Ik heb daar gesproken met een jongen uit Warschau. Die weet niet wat hij ziet... Hij zegt, ik ben ontzettend bang voor mijn politie. En als de politie mij aanspreekt, dan zeg ik ja meneer en nee meneer. En verder durf ik helemaal niets te doen. Hij zegt, hoe komt dat nou, dat jullie hier... Uh als roze in blauw, als Amsterdamse politie, je zo kunnen manifesteren. En ik heb hem uitgelegd dat het belangrijk is... Om de, en onze bazen vinden dat vooral ook... dat de buitenwereld zich herkent in de politiewereld. Want we kunnen alleen maar verbinding maken met de buitenwereld... als de buitenwereld zich herkent in die politiewereld. En daarom is het belangrijk dat we homoseksuele Marokkaanse collega's... Turkse collega's en noem alle nationaliteiten maar op... vertegenwoordigd hebben binnen ons korps. En als je zoiets vertelt dan bij die man, die, die weet niet wat hij hoort, denk ik. Nee, die stond met tranen in zijn ogen. Die zei alleen maar thank you. Maar hij heeft Mooi. er verder niks aan. Nou, hij, uh, hij voelt zich in ieder geval even omarmd... door een, door een politievrouw in dit geval. Want wij zijn daar natuurlijk niet anders... dan vanuit uh, het credo waakzaam en dienstbaar. Wij zijn daar uh, met onze slogan proud to be your friend. Maar wat zeg ja, je dan tegen zo iemand... Nou, ik leg uit hoe wij werken. Ja, maar en, dan verder? Ik bedoel, Als iemand in tranen... Nou ja, ik, ik, ik spreek hem bemoedigend toe... omdat hij vervolgens ook zegt... dat zullen wij nooit bereiken. En ik zeg tegen hem, dat gaat wel komen. Want het, het is al aan het gebeuren. En wij gaan jullie daar ook bij helpen... want wij gaan ook naar, de, uh, naar het Oostblok. Ik ben zelf in de Oekraïne geweest, in Moldavië geweest... om daar ook met de gemeenschap te spreken. Maar ook om met hun politie te spreken. Om daarmee ook een brug te maken van hun politie naar die gemeenschap. Want die mensen hebben geen idee hoe zij in contact moeten komen... met hun politie. Nou, daar kunnen wij bij helpen. Ja, want niet alleen daar natuurlijk. Oeganda, Zuid-Afrika, natuurlijk Frankrijk... waar veel protest was naar aanleiding van het homohuwelijk. In, in New York, zelfs in de Village. Nou, het Mekka zo'n beetje... Van, van de homowereld is iemand neergeschoten dit jaar. Ja. Um, en dan Rusland natuurlijk. Uh, de minister van Sport. die zei vandaag nog dat in Sochi de regel zal gelden. dat je dus geen propaganda mag maken. Er gebeurt veel op dit moment. Hè? Ja. En, hoe kijk jij daar dan naar? Ja, met, met zorg ook. Het is, uh, het is niet per definitie uh, in die landen beter geworden. Vorig jaar waren wij in Mykolaiv, dat is een grote stad in de Oekraïne. Uh, de mensen hebben daar ook hun gay pride gevierd. En uh, dan moet je je voorstellen dat er geen toestemming was. Toen was er wel toestemming, toen was er geen toestemming. En toen was er uiteindelijk toestemming... dat 25 mensen maximaal op een pleintje bij elkaar konden komen. En ze hebben allemaal een ballon losgelaten. Dat was hun gay pride. Ja, dat is onvoorstelbaar als je gaat kijken naar wat wij vieren... hoe zichtbaar wij kunnen zijn... en wat er natuurlijk zaterdag weer allemaal op de Prinsengracht gebeurt. Ja, want eigenlijk vieren wij een feestje. Ja, wij... Dat, dat het hier dus wel kan. Want er is natuurlijk veel kritiek altijd op de gay pride. Uh, de boa's, de, de, de leren strings waar, waar, waar mannen zich mee aankleden die dag. En, maar ja... Het is ook fijn om dat toch te kunnen vieren... Dat, dat dit bij ons dus allemaal niet aan de hand is... wat in al die landen er wel is. Ja, en ik denk dat het blootgehalte wel meevalt. Ik denk dat een aantal jaren geleden dat uh, veel meer was. En vergeet niet dat ook heel veel boten daar meevaren... met een hele nadrukkelijke boodschap. En het mooie van deze Gay Pride is... dat er toch elke keer weer een bijzondere boot bij komt. Uh, dit jaar vaart voor het eerste minister van Defensie mee. Dat is, dat is fantastisch. Ja, waarom dat, is dat fantastisch? Omdat zij daarmee zelf uh, zichzelf uh, letterlijk in de situatie plaatst. En daarmee uh, zich verbindt aan het onderwerp. En dat is nog niet eerder gebeurd. Hetzelfde geldt voor die voetbalboot die er gaat varen. Uh, de bondscoach Louis van Gaal die staat straks wel op die boot. Met nog een aantal hele prominente voetballers. Dat, is, dat zijn wel hele mooie dingen die er gebeuren. ja Waarom is dat belangrijk? Dat, dat, be dat de sport ook zich laat zien? Dat, omdat dat een manifestatie is van de vooruitgang. En, uh, en zeker in die voetbalwereld... want je zult maar homoseksueel zijn en gek zijn op voetballen. Uh, het, gaat, het, het is kennelijk binnen die sport zo ongebruikelijk om jezelf te kunnen zijn... Ja, dat, is, dat, is, dat kan natuurlijk niet meer in deze tijd in Nederland. En het is belangrijk dat juist dat soort mensen... daar opstaan in dit geval letterlijk... en zeggen het is wel oké. Okay. En je bent wel oké okay zoals je bent. Want daarna gaan de, gaan de legioenen wel volgen. Maar geen uh, homoseksuele voetballers bij mij weten... staan op de boot. Eén uh, oud-speler uh, die in de Eredivisie heeft gespeeld... Ja. Ja, ja. Sowieso weinig, of eigenlijk geen openlijk homoseksuelen in de Eredivisie. Het is ja. eigenlijk raar, hè? Dat, dat... Ja, en ik heb er niet heel veel vers verstand van... maar het, is, uh, het kan natuurlijk bijna niet zo zijn dat ze er niet zijn. Nee. Dus hoe is dat dan, hè, voor, voor een voetballer? Je bent homoseksueel en je blijft dus uh, in je eigen kastje... omdat het onveilig is om daar open over te zijn. Dat, dat, dat moet niet meer kunnen. En, het, en, en ik roep bij wijze van spreken nu de eerste voetballer op om, uh, om op te staan en te zeggen: Ik ben het. En vervolgens wel de spreekkoren week in week uit vanaf de tribune. Dus daar moet je ook mee tegen kunnen, natuurlijk. Want dat, tuurlijk, dat gebeurt dan sowieso. Zeker, je moet wel goed in je eigen kracht staan, wil je dat aankunnen. En dan zou het zo mooi zijn dat die ploeg die om hem heen staat zegt: Dat doen jullie niet. Uh, uh, mensen, want hij, is, hij hoort ook bij ons. Ja, want dan, dan moet je met z'n allen van het veld aflopen als dat gebeurt? Of? Nou, bij wijze van spreken. Ja, als je dat niet accepteert als team... dat een van jouw teamgenoten wordt uitgescholden... en dat gebeurt natuurlijk ook met spelers die gekleurd zijn... dan zou het een heel mooi gebaar zijn. Maar ja, voetbal, veel belangen. Ja. ja, tuurlijk, het gaat om veel geld. Drie punten in mindering. ja, ja. <laughs> Ja, maar het is ja. moeilijk, hè? Ja, dat is het ook. Dat is ook een lastig punt. Dus hoe ga je daarmee... De eerste onverdiende standbeeld, lijkt me. Ja, zeker. En je ziet ook in de Verenigde Staten... want er is recentelijk een... Uh, ik geloof dat het een American football player was. Een enorme grote vent is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit. En heeft zich ongelooflijk kwetsbaar getoond. Maar hij is tegelijkertijd ook een held geworden... voor zoveel jonge mensen. Dus kan wel. Dat is mooi, ja. Want jij bent oud-volleybal international. Ja. Hoe ging dat daar dan, uh, in die sport? Kon je daar openlijk homoseksueel zijn? Um, nou, ik kreeg mijn eerste vriendinnetje in dat team. Um, maar ik was daar zelf nog niet zo open over. En dat heeft ook te dus maken. Dus je had een relatie met. Ja, met, met een speelser uit dat team. Dat heeft heel en kort. Dat team? Dat Nederlands team. Okay. Nederlands volleybalteam. En uh, dat heeft heel kort geduurd. Um, ik. Ben, ik, ik heb dat toen niet meteen aan mijn ouders verteld, want ik kom best uit een traditioneel gezin en uh, nou dat was niet dat was geen gemakkelijke boodschap, dus daar heb ik nog een paar jaar over gedaan. Dus als ik dan terugkijk naar hoe dat toen was, want uiteindelijk was ik 25. Waar voor... wisten de tien leden het? Wat uh, was de geheime relatie? Nou, het, het bedoel, ja, weet je. Vrouwen zijn natuurlijk niet achterlijk. Dus er was wel een het idee dat er iets speelde. Maar we waren daar niet heel open over, nee. nee. Waarom niet? Ja, ik denk dat het op dat moment uh, voor mij vooral uh, te lastig was nog... om daar open over te zijn. Ik was toen 19, was best jong. En waarom lastig? Alleen maar het gezin? Of? Ja, omdat uh, ik had het gevoel dat ik mijn ouders daar verdriet mee deed... En dat wilde ik niet. En ik wilde ook niet dat zij via allerlei omwegen zouden begrijpen dat dat aan de hand was. En dat, ik voelde wel dat ze dat van mij moesten horen. Maar ik was er nog niet aan toe om dat te vertellen. En wanneer was je er wel aan toe? Jaren later. Jaren later pas. Want na Hoe dat, oud was jij nee, toen je met je coming-out kwam? Ik denk dat ik zo 25 was. Dat zes ik, jaar later? Ja, zes jaar later. Want wow, en dat heb ik na een... dat vriendinnetje... Heb ik, ben ik lang alleen geweest. Heb ik me ook echt heel erg uh, bezig gehouden met de sport. Uh, toen kreeg ik een Amerikaanse vriendin. En toen dat uitging. Daar was ik zo verdrietig van. Dat, uh, dat ik eigenlijk alleen maar troost wilde van mijn moeder. Dus, want als kind wil je eigenlijk gewoon getroost worden van je moeder. Of je nou 25 bent of niet. Tenminste dat had ik dan. En... Um, nou ja, goed. En toen, uh, toen moest ik natuurlijk wel vertellen... waarom ik dan zo verdrietig was. Ja, en mijn moeder was de liefste moeder van de wereld. Dus die koesterde haar kinderen enorm... Maar ze heeft er wel moeite mee gehad. En ja. ze heeft zelfs een keer gezegd... dat ze het gevoel had dat ze twee... want mijn zusje uh, heeft ook een vriendin... Oh, uh, ja? twee ongelukkige kinderen had. En dan ongelukkig in de zin van... daar was iets mis mee. Want zij kon zich vanuit haar eigen traditionele achtergrond... niet zo goed voorstellen dat je als vrouw... net zoveel van een vrouw kan houden... als dat zij van mijn vader hield. Hoe heb je dat kunnen uitleggen? Ja, ouders hebben ook een coming-out nodig. Wij... Uh, uh, als ik naar mezelf kijk, ik heb zelf altijd. Uh, ik heb zelf jaren nodig gehad om open te zijn over wie ik ben. En als ik mijn ouders daarmee confronteer, dan mag ik bijna van hun niet verwachten. Dat dat dan onmiddellijk ook oké okay is voor hun. En mijn vader die maakte wel eens grapjes over Jos Brink en over Albert Mol. Want dat waren natuurlijk uh, de mannen die toen al openlijk homoseksueel waren. Dat heeft hij daarna nooit meer gedaan. En zowel mijn zusje Marja als ik hebben wel eens gedacht. dat hij uh, het stiekem wel prettig vond. dat hij de enige man in het leven van zijn dochter zou blijven. En onze broer, ja, die heeft er helemaal nooit problemen mee gehad. Maar dus... zes jaar heb jij dus niet verteld? Ja. Dus eigenlijk heb je. Ik denk dan altijd van, ja, je kunt pas je persoonlijkheid ontwikkelen... als je jezelf bent. Ja. Dus eigenlijk heeft zes jaar lang jouw ontwikkeling... van jouw persoonlijkheid stilgestaan. Nee, ik denk dat dat er stellig is. Want je gaat natuurlijk wel verder. Want je groeit wel naar het moment toe. Maar ik heb wel altijd een soort van compensatiegedrag vertoond. In de zin van, uh, ja, ze is dan misschien wel lesbisch... maar het is wel een goede politieagent. Of ze is misschien wel lesbisch... maar het is wel een goede volleybalster. Of het is wel een leuk mens. En... Uh, daar had ik mee af te rekenen. Want ik hoefde niets te compenseren. Want ik mocht, zoals ik dat daar straks ook al even zei... ik mag ook zijn wie ik ben. En daar heb ik jaren voor nodig gehad om dat te accepteren... en daar helemaal uh, geen moeite meer mee te hebben. En toen ik op dat punt was, toen kon ik eigenlijk daar pas ook over spreken. En je zegt net je zus Marja... Ja. Je tweelingzus... Tweelingzusje. Ook lesbisch? Ja. Ik zou bijna zeggen hoe is het mogelijk... Ja, je hoort het wel vaker. Hè? Het zou bijna een argument zijn uh, dat, het, dat het toch iets uh, genetisch zou moeten zijn. Maar ik ken ook weer tweelingen waarvan de een het wel is en de ander het niet is. Dus, uh, dus dat, uh, dat is allemaal nog niet zo, uh, zo duidelijk. Maar mijn zusje is inderdaad ook met een vrouw. Maar was dat makkelijker uiteindelijk? Dat, je het alle, dat jullie het allebei waren? Nou, ik vond dat in het begin niet makkelijker. Nee? Nee, want... Uh, je zou denken van, nou ja, dan kunnen we het met z'n tweeën misschien aan, tuurlijk wel, aan dus, onze ouders dus, vertellen. Ja, natuurlijk wel. En uiteindelijk is dat wel ongeveer ook zo gegaan. Maar ik had wel het gevoel dat, uh, dat we onze ouders dubbel verdriet daarmee deden. En dat wil je natuurlijk niet. Je wilt je ouders geen verdriet doen.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 You can tell the sun in his jealous sky When we walk Fields of Gold van Barbara Straathof. Mooi, hè? Ja. Waarom vind je dit mooi? Ja, ik Jij vind... hebt het uitgezocht. Hè? Dit ja, ik, jou, jou, ja, ja, ik heb dit, uh, dit uitgezocht. Ik vind Barbara Straathof echt een fantastische zangeres. Ik haak aan bij The Voice op het moment dat de beste overgebleven zijn. En de eerste keer dat ik, da dat ik haar hoorde... en dat had ik nog nooit eerder gedaan, heb ik meegestemd. Want ik had zoiets van, deze vrouw moet in ieder geval doorgaan. En behalve dat ze een fantastische stem heeft... heeft ze ook een prachtige persoonlijkheid. Een hele mooie uitstraling. Dus, um, en als zij de finale had gehaald, dat heeft ze net niet gehaald, dan was dit het nummer geweest... Waarmee ze, dus, uh, waarmee ze een single dus had uitgebracht. Gelukkig gaat ze half november haar eerste cd uitbrengen... met het Metropoolorkest, dus daar zie ik heel erg naar uit. Radio 1, Casa Luna, Alje Kamphuis... Bij mij vanavond Ellie Lust, woordvoerder van de politie in Amsterdam en voorzitter van Roze in Blauw. En dat behartigt weer de belangen van, het hetero, van de heteroseksuele. Nee, nou zeg het fout. Behartigt de belangen van de niet-heteroseksuelen. Ja, nou, ik, ik, <laughs> ik heb het proberen om te draaien. Maar zeg ja. jij nog eens goed dan, want eigenlijk is het dus de belangen die jij behartigt voor, voor wie wel? Van de LHBT-gemeenschap, dus dat zijn de lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgender binnen en buiten de politie. Precies. Ja, en ik heb het dus proberen kort te maken. Door ja. te zeggen, de niet-heteroseksuele. Ja. En nou wordt kan het ook. steeds langer. Hè? <laughs> die plaat die we net hoorden. Hè? Ja. Um, uh, Fields of Gold. Um, daar is ook een prachtige versie van Sting natuurlijk. Het origineel. Ja. Maar ook van Eva Cassidy. Ken je dat? Nee, die ken ik niet. Maar ik weet wel dat zij dat ook heeft gezongen. Ja. Ja. Ja. Zij is helaas te vroeg gestorven aan kanker. Ja. Um, eigenlijk is een soort lied geworden... voor vrouwen met kanker. Mm -hmm. Een vriendin van mij heeft er heel veel steun aan gehad. Mm -hmm. En... Jouw vrouw heeft ook borstkanker gehad. Klopt, ja. Um, en samen gingen jullie met ontbloot bovenlijf op de foto voor een glossy. Ja. Waarom? Dapper, hè? Um, nou, we hebben. Boukje heet, uh, heet mijn vrouw. Zij uh, kreeg negen maanden nadat wij trouwden uh, borstkanker. Ja, je hoopt natuurlijk op een lang, gezond en gelukkig leven samen. En ineens zaten we volop in de kanker. En dat is, zijn van die boodschappen die lijken altijd een ander huis binnen te komen. En in één keer staat het in jouw woonkamer. Um, het bleek een grote tumor te zijn in de linkerborst met een uitzaaiing in de oksel. Nou, dat, dat was heel spannend, want toen die diagnose kwam, toen moesten we de eerste, de eerste tien dagen door waarin longen, lever en botten werden gescand. En uh, daarna, als daar geen uitzaaiingen in zouden zitten, dan uh, zouden ze haar natuurlijk uh, gaan behandelen. Want de boodschap was ook toen de diagnose kwam, want zijn daar uitzaaiingen, dan gaan we u niet meer opereren. Nou, het is een... Lang verhaal kort, het is een enorm traject geweest natuurlijk. heel het emotioneel heel... traject. Emotioneel, heel angstig traject. Ook vol hoop natuurlijk, want toen de goede uitslagen binnenkwamen... dan ga je bezig zijn met beter worden. En dat is natuurlijk uh, veel makkelijker dan uh, je, je, je moeten laten behandelen... om je leven te verlengen. En uh, mijn zusje zegt altijd zo mooi van je kunt omgaan... Uh, nee, hoe zegt ze dat altijd je kunt de diagnose handelen als de prognose goed is. En zo is het ook. En uh, dat blad zij aan zij ging toen in de oktobermaand, de borstkankermaand, uh, nou ja, daar aandacht aan besteden en vroeg toen of wij samen daar een interview over wilden geven. En de vervolgvraag was aan Boukje of zij ontbloot op de foto wilde. En toen zei zij eigenlijk meteen ja. En dat vond ik zo dapper, dat toen ze zeiden... wil jij dat dan ook, dat ik ook ja zei. Want als zij dat durfde, vond ik dat ik dat zeker ook moest doen. Maar ik heb wel gezegd, maar ik wil niet dan... dat je mij natuurlijk uh, ontbloot ook helemaal ziet. Dan wil ik dat wel doen in de rol zoals ik die heb gehad toen zij ziek was. Een beschermende en een zorgrol. Dus ik heb achter haar gestaan, ik heb haar vastgehouden. Wat zie je op die foto? Behalve dan... Je nu ja, je ziet, je ziet Boukje uh, zonder borsten. Want uiteindelijk zijn beide borsten uh, geamputeerd. Dus je ziet uh, 42 centimeter lopen aan litteken over haar borst heen. En, uh, en ik sta daarachter. En ik, ik hou haar vast. En mijn bovenlijf is ook ontbloot. Maar dat... Uh, Verdere details ontbreken dan? Maar, maar hoe, je vertelt het nu ja, kort, het is een lang verhaal ja, en je ja, vertelt het, een lang het, het ja, nogal uh, ja, met weinig emotie. Maar wat heeft die periode voor jou betekend? Ja, het is, een, uh, het is zeker niet een periode geweest met weinig emotie. Het is een enorme rollercoaster natuurlijk geweest... waarin hoop en angst elkaar voortdurend afwisselden. Uh, het is verschrikkelijk om te zien wat een chemokuur doet. Zij kreeg de, de zwaarste kuur die er was. En we gingen elke vrijdagmiddag gingen we naar het fysieke huis. Daar kreeg ze weer drie zakken van die troep uh, in haar arm. En... Um, ja, en het is heel bizar dat iets wat, uh, waar, je, waar je je zo ziek door gaat voelen, dat dat je ook gaat helpen om beter te worden. En dan kwamen we smiddags thuis, als ze die kuur had gehad. En dan zag ik, zag ik haar wegzakken in dat wat ze in haar lijf had. En dus de zaterdagmorgen en de dagen daarna, ja, dan was het. Een, ja, ze zat anderhalf uur met een krekkertje. En een bordje, en huilen, en haar viel uit, wimpers, wenkbrauwen. Ja, het zat echt zo'n kankerkoppie. Ja, dat is vreselijk natuurlijk om te zien. En om te zeggen, maar... Ja, ja, en dat is natuurlijk wel de harde realiteit. Ja, ze werd natuurlijk steeds zieker. En de laatste keer, de zesde kuur... Ja, toen was ze nog niet van het infuus af... of uh, ze hing al in de bak en moest ze al overgeven. Dus ze was echt heel erg ziek. Maar goed, uh, ze is er nog en het gaat gelukkig heel goed met haar. Maar waarom nu die foto... Wat, wat wilde je daarmee, of jullie? Um, nou, ik, ik, vond het, ik vind het belangrijk om ook daar open over te zijn. Want het treft helaas heel veel vrouwen. 1 op de 9 is het getal, maar het zijn er inmiddels al 1 op de 8. En nou is het natuurlijk niet zo dat dat ook per se altijd jonge vrouwen zijn. Want Bouk was 41 toen ze dit kreeg. Het uh, treft natuurlijk met name wat oudere vrouwen. Maar het is wel iets waar ook geen schaamte voor hoeft te zijn. Boukje is zo dapper om zelfs gewoon naar de sauna te gaan. En dan zegt ze gewoon, ja, nou, ik heb dit en een ander heeft wat anders. Dus ja, daar kijk ik met veel bewondering en respect naar. En het is een onderwerp wat besproken mag worden... maar ook een onderwerp wat gezien mag worden. En uh, het is natuurlijk heel naakt, letterlijk en figuurlijk... want je laat natuurlijk nogal wat zien... Um, maar ik denk dat het belangrijk is dat vrouwen dat ook van elkaar zien. En dat ook partners van die vrouwen zien. Dat, um, ja, dat, je, dat, uh, dat je daar heel uh, goed mee om kunt gaan. Laten zien, dat is zo'n beetje, zo beetje ja, de rode, dra rode draad door ja, jouw leven. Thematisch, eigenlijk. Hè? Ja, ja thematisch. Ik hoor het zelf. Ja, want Dat doe je natuurlijk ook bij roze in blauw. Ja. Um, Kun je eens uitleggen, want je hebt het al een paar keer laten vallen... maar wat doe je nu precies daar? Wat is dat nu precies, roze in blauw? Nou, Wij zijn een team, als ik even terugga naar, de, naar het ontstaan van roze in blauw... wij zijn eigenlijk begonnen toen de Gay Games naar Amsterdam kwamen. Dat was in 1998. Toen kwamen er ontzettend veel mensen naar Amsterdam toe... die uit landen kwamen waar of uh, gevangenisstraf of zelfs de doodstraf stond op homoseksualiteit. Bij de opening liep je zelfs naast iemand met een bivakmuts op? Nou, er was iemand uit Iran die liep met een, uh, nou in ieder geval met een gecamoufleerd gezicht. Omdat de herkenning zou kunnen betekenen dat wanneer die persoon terugging naar zijn of haar eigen land, dat dat... Uh, nou ja tot, tot gevangenis of, straf of zelfs de doodstraf zou kunnen leiden. Want er zijn natuurlijk nog altijd heel veel landen... waar uh, op homoseksualiteit de doodstraf staat. nou, Die mensen hadden wel de moed om naar Nederland te komen. Bij onze dienst lag een lijst met 200 namen... van mensen die onder een valse naam meededen. En hoe zeg je nou tegen die mensen dat ze wel bij ons veilig zijn en dat wij niet een politie zijn die erop uit zijn... om hun uh, te arresteren of uh, in de gevangenis te gaan. Dat gasten. is hun perceptie natuurlijk. Als zij daar in hun eigen ja. land politie zien... Dan die zijn er niet voor je, maar tegen Juist, je Juist, per definitie tegen. Dus daar ben je per definitie bang voor. Want ik ken verhalen van mensen ook uit het Oostblok... die beroofd, mishandeld en zelfs verkracht zijn door hun politie. Dus ja, en dan staat daar de politie met geen andere boodschap... van to serve and protect. Toen hebben we ook de slogan bedacht, proud to be your friend. Het thema van de Gegens was toen friendship. En Het werd gehouden tijdens de Pride Week. Nou ja, en die slogan hebben we nog steeds. En vanaf dat punt zijn we eigenlijk begonnen. Toen, uh, toen noemden we onszelf nog niet roze in blauw... Toen is er een moment geweest waarop Chris Crane... nu maak ik even een, een, een stap in de tijd. Dat was een Amerikaanse journalist. Die werd in de Leidse straat met zijn vriend in elkaar gebeukt. Een paar jaar geleden? Ja, dat is in 2006. En, uh, en die heeft dat aan gemaakt. En toen kwam Amsterdam ook onder vuur te liggen. Want Amsterdam was altijd gay capital. Maar hoe zat dat nou eigenlijk in Amsterdam? Toen werkte ik zelf nog niet als woordvoerder... Uh, op de afdeling waar ik nu wel werk. Maar werd in een persbericht wel benoemd dat er een roze-in-blauw-team was... dat als mensen dus melding wilden maken van wat hun was overkomen... dat ze met een speciaal nummer konden bellen. Nou, dus, het, dus de ellende van Chris Crane werd het begin van het succes van roze-in-blauw. Want wat gebeurde De media pikten dat op. De media had ze iets van zo. Ze hebben zelfs een team opgericht... wat er is voor slachtoffers van, van anti-homo-geweld. Maar wij waren er al jaren. En we probeerden op allerlei manieren voet aan de grond te krijgen. Maar hoe dan? Doordat Behalve we dat... dat nummer dan dat je kunt bellen, 24 uur per dag. Dat is een 24-uurs nummer, ja. Waarbij... Noem het even. F... Dat is 020 559 5385. Dus laat iedereen het onmiddellijk in zijn telefoon zetten. 020 559 5385. En als het spoed is natuurlijk altijd 112. Dus laat dat helder zijn. Maar dat was dus één ding. Dat, dat was nummer. één ding. Um... Wat was je vraag? Sorry. Ja, wat, wat, wat, wat doe je nog meer daarnaast? Wat, wat heb je oh, nog wij, meer? Oh, ja, wij, zijn, wij zijn heel prominent natuurlijk aanwezig, omdat wij uh, de mensen omdat we verbinding willen maken met de LHBT-gemeenschap. Om de mensen te overtuigen om melding te doen en aangifte te doen. Op die telefoonlijn komen meldingen binnen. We nemen aangiftes op, we begeleiden mensen. We draaien mee in rechercheonderzoeken waar een, uh, waar een, uh, waar een, een LHBT gerelateerd aspect aan hangt. We doen, uh, ja, we doen zo ongelooflijk veel. We zijn... en, en, waarom zou iemand jou? Dan wel bellen of dat nummer dan wel bellen of jullie wel benaderen. Ja, het slachtoffer, en, en een ander is, daar, niet. Het slachtoffer is daarin leidend. Wij merken dat. Maar wat de, is het verschil als ze jullie bellen of 112? De drempel om naar de politie te gaan is kennelijk, en dat is gebleken uit de jaren hiervoor, kennelijk heel erg hoog. Dus het is ook een spreekwoordelijke drempel, want je staat dan wel aan een balie te vertellen dat jou iets is overkomen. Om iets, om iets heel persoonlijks. Want je geaardheid is natuurlijk wel iets heel erg persoonlijks. Om die drempel te willen verlagen, is dat nummer er gekomen. We hebben daarvoor allerlei pogingen gedaan hoor, om mensen naar de stoel te halen. We hebben een spreekuur gehad op het COC in Amsterdam... samen met een advocatenspreekuur en slachtofferzorg. Er kwam niemand. Toen hadden we een telefonisch spreekuur op dinsdagavond, twee uur lang. Niemand belde. En toen hadden we zoiets van, ja, we moeten ook gewoon altijd bereikbaar zijn. En dat nummer kwam toen naar buiten... Ook via uh, dat, uh, de pers, omdat toen dat incident met Chris Crane gebeurde. En vanaf dat punt zijn wij eigenlijk gebeld... en zijn we mensen gaan begeleiden. Maar helpt het? Het helpt ontzettend, ja. ja? ja we merken Wordt meer aangiftes? Ja, en we zijn uh, gaan registreren op enig moment... Uh, in 2007 zijn we gaan registreren hoeveel meldingen en aangiftes we binnenkregen. En dat waren er toen 234. En in 2008 waren het er 300. En in 2009 waren het er 371. En in 2010 waren het er 487. En dat steeg tot, voor, tot 2011 uh, ruim 500, dik 500 incidenten. Maar gebeurt er ook wat mee? Jazeker, ja. Zeker. ja. We, we, de registratie is belangrijk omdat het inzicht geeft in het probleem. We helpen mensen, begeleiden mensen... ook in, in, in, uh, met het doen van die aangifte... waarbij het slachtoffer nogmaals leidend is. Het is nooit een motie van wantrouwen naar de heteroseksuele collega toe. Maar als je slachtoffer bent geworden van zoiets... kunnen wij ons voorstellen dat mensen liever aangifte doen... bij iemand die gelijkgestemd is. Omdat dat toch een heleboel... Uh, nou ja, daar hoef je, dan hoef je het al over een heleboel dingen niet meer te hebben. Zoals vrouwen die verkracht uh, worden... vaak liever toch met een vrouw willen spreken... Dus daarin is het slachtoffer heel erg leidend. Maar leidt het dan ook tot minder geweld? Want je zou denken, meer aangiftes, meer veroordelingen misschien. Uh, waardoor misschien ook minder geweld uh, te zien is. Ja, nou ja, Hoe goed, zit het daarmee? Want we hebben natuurlijk een golf gehad op een gegeven moment in Amsterdam. Ja, met name. Ja, ja, en dan blijft het altijd lastig, hè, dat cijfer. Want uh, als ik voor een groep mensen staan, dan vraag ik heel vaak... wie heeft er wel eens iets meegemaakt? Of op gedragsniveau of op, of op geweldsniveau... tegen zich gericht om, om wie je bent. Dan gaan er heel veel vingers omhoog. Mijn volgende vraag is altijd... wie heeft dat bij de politie gemeld? Dan gaan er altijd ontzettend veel vingers weer naar beneden. Dus dat cijfer wat wij hebben... Dat zegt wel iets, maar dat zegt mij nog zeker niet alles. Want ik denk ook nog steeds dat er heel veel mensen niet melden. Ja, want er is een onderzoek uh, gepubliceerd uh, in juni. Uh, daarin stond 30% van de lesbiennes voelt zich onveilig in eigen buurt. Vooral in winkelgebieden. Um, en homo's anderhalf keer vaker het slachtoffer van geweld dan hetero's. Dat ja. is nogal wat. 30... Ja. Heb je zelf daar wel last van gehad? Persoonlijk niet. Nee? Nee? nee. In al die jaren nooit nee, nee. ook nooit onveilig gevoeld? Nou, het is een. Um... Weet je, er zijn situaties uh, die ik zelf ook wel herken, dat je de hand van de ander toch even loslaat. En. Um... Ik, maar, ik heb. Want je leest bijna nooit in de krant dat vrouwen in elkaar geslagen worden. Nee, dat is ook iets anders. Vrouwen krijgen ook te maken met iets anders. Bij mannen is het. Want, veel... Gebeurt het niet of doen ze geen aangifte? Uh, als er daadwerkelijk geweld is gebruikt, dan zien we wel dat vrouwen naar ons toe komen. Maar de, de seksueel getinte opmerkingen, uh, uh, beledigingen of, uh, of anderszins... dat laten vrouwen vooral van de spreekwoordelijke gladde jas afglijden. Bijna als onderdeel van, nou ja goed, dat is dan zo. En wij willen dat ook weten. Want dat heeft ook heel nadrukkelijk wel te maken met wie mensen zijn. Dus ook daarvan willen wij dat mensen melding doen. Daar hebben we ook een campagne op gehad. Maar dat gebeurt minder? Ja, het gebeurt minder. Maar het is ook zo dat vrouwen heel veel accepteren. Vrouwen accepteren eigenlijk veel te veel. En op het moment dat ze niet daadwerkelijk bedreigd worden met geweld... of te maken krijgen met geweld... krijg ik ook vaak terug van... ja, maar wat moet de politie daar nou mee? En dan zeg ik heel vaak... maar bespreek dat dan in ieder geval met ons. We kunnen het in ieder geval altijd registreren. Dan is het in ieder geval gebeurd. Want niet gemeld is niet gebeurd. En dat is natuurlijk niet waar. Maar wat ik ze ook altijd zeg is... we kunnen omgaan met wat we weten en niet met wat we niet weten. En als je het niet vertelt... kunnen we in ieder geval niks voor je doen. Want misschien... Vertelt die vrouw wel dat ze op een bepaalde hoek door een groepje jongens uitgescholden wordt? Misschien hebben wij wel tien meldingen binnen. Wie doen het eigenlijk? Wie, wie, wie schelden uit? Nou, wie, wie, wie plegen dat geweld? Is daar, is daar iets over bekend? Daar is iets over bekend, want uh, er is een onderzoek gedaan vanuit de UvA door Laurens Buis. Uh, waarbij is gebleken dat de daders vooral jonge mannen zijn... tussen de 15 en 25 jaar. Uh, en dat het niet zozeer gaat over religie, maar vooral over macho gedrag. We praten straks over verder in het tweede uur. Jij blijft zitten, toch? Ik blijf zitten. Ja. <laughs> um, heeft u leuke, grappige, ontroerende verhalen over uw coming-out? Um, het hoeft niet per se over homoseksualiteit te gaan. Het mag ook over een ander moment gaan... dat u zien, liet zien wie u echt bent. Uh, bel, mail of twitter naar ons, 0800-1121 of Casaluna@ncv.nl of uh, hashtag kazaluna. Maar zometeen zijn we terug naar 1 uur nu eerst het hoorspel Het Bureau... naar aanleiding van de boeken van J.J. Voskuil.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 ...toen zo onaardig besproken hebt. Weet je dat ik er nog altijd een beetje boos over ben? <lacht> Beerta niet? Nee, omdat hij verliefd op je was. Daar heb ik niks van. Ach, kom. Hij was toch op iedereen verliefd? Ook op mij, hoor. Je hoeft je echt niet te generen. Waarom kwam je eigenlijk? Heeft Asjes je dat dan niet verteld? Jawel.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 Ik ook niet zo vaak. Ik geloof alleen toen Beert afscheid nam. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je verdwaalt. Dag, meneer Koning. Ik dacht, ik zal de bandrecorder maar vast installeren... voor het geval u ook de lezingen wilt opnemen.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 Ach, uh, ja, en dit heb ik ook nog voor u. <tieks> Notenkraker? Wat moet daarmee? Dat is de voorzittershamer. <tieks> Zal ik maar naast je komen zitten, kaartje? Ja, alsjeblieft. Ja. Zullen Stelmaker en ik maar in de zaal gaan zitten? Stond er staat nog wel plaats voor jullie. Plaats genoeg, zou ik zeggen. <tieks> Dan is hiermee de vergadering of...